waren het er 434. De verwondingen werden in bijna de herk. Het aantal slachtoffers onder de 15 steeg flink... van 99 vorig jaar naar 119 dit jaar. Een deel van hen raakte gewond door op straat gevonden vuurwerk. Het dodental van het treinongeluk in Zuid-Afrika is opgelopen tot zeker 12... zegt de minister van Transport. Er zouden meer dan 260 gewonden zijn. De trein was onderweg van Port Elizabeth naar Johannesburg... Hij botste bij een overweg tegen een vrachtwagen en een auto, ontspoorde en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde in de provincie Vrijstaat, ten zuidwesten van Johannesburg. De replica van de Ark van Noach die gisteren in de haven van Urk tijdens de storm op drift raakte, is de haven uitgesleept. Hij ligt er nu net iets buiten. De tien zeiljachten die beschadigd raakten zijn ook verplaatst. De verkeersongevallen dienst bekijkt hoe de Ark op drift kon raken en wie er verantwoordelijk is voor de schade. Alfred Schreuder vertrekt definitief van het Duitse Hoffenheim naar Ajax. De twee clubs hebben een akkoord bereikt. Hoeveel Ajax betaalt voor de nieuwe assistent van trainer Ten Hag is niet bekendgemaakt. Schreuder tekent voor 2,5 jaar bij Ajax. Twee verdachten die vorig jaar op elkaar zouden hebben geschoten bij een club in Rotterdam... zijn vandaag per ongeluk bij elkaar in een cel gezet. Dat gebeurde bij de rechtbank van Rotterdam waar de twee moesten wachten tot de behandeling van hun zaak. Toen de rechter hoorde dat de twee bij elkaar zaten, heeft hij ze direct uit elkaar laten halen. De politiedienst, die verdachten naar de rechtbank brengt, zegt dat ze niet wist dat de twee er voor dezelfde zaak waren. Het weer bewolkt druilerig en een graad of tien. Vanavond gaat het hard waaien, aan de kust stormachtig. Morgen af en toe zon en ook af en toe een bui. In het weekend wordt het geleidelijk kouder. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. Sneeuw? Waar? Hier niet, maar wel in de uh, want dan komen ze niet meer weg, geloof ik. Dan is er al twee meter sneeuw gevallen. Moet je nagaan. Wat een berg. Dat wil je niet weten. Luisteraars, welkom terug voor de tweede uur. En wat gaan we nog doen? Kwart over vijf, het gouden oude van de week. Weer voor het komend weekend. Geen sneeuw. Bioscoopprogramma van de week hebben we ook nog. En dan, ja, dan... Uh, alles wordt natuurlijk onder, onder, uh, onder uh, auspiciën van uh, technicus Ronald gedaan. Ja, en die bekijkt wat voor muziek er gedraaid moet worden. Dus dat zit wel goed. Dat zit zeker wel goed dit uur. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.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 is to sing it out loud So I say Let it change! Naadwerkelijk nog in de leader uh, kerst met uh, CFM, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, dat zeggen de Uitst. luisteraars tegen jou, hè. Thank you for the music. Deze twee uur. Oh. Ja, en oh. misschien morgen ook twee uur. Je weet het niet. Je weet het, ja, je niet. Weet het nee, niet, hè? Je weet het nee. niet, Nee. nee. nee. Hey, hey, maar, ja. Als had je had het, het weet, kom je met een de. Een de. <laughs> ja, als we een dubbeltje hmm, de wereld rond. 20 cent euro. Ja, ja. <laughs> ik had het net uh, dat jij uh, zei van het is de uh, tijd. Hadden we het over het nieuwjaarsconcert. Maar het, ook ons volgende programma, Goedemorgen Zandvoort, op zaterdagmorgen... vanuit Hotel Hoogland, die gaan het daar ook over hebben. En dan komt, komt daar vertellen om tien over tien over het nieuwjaarsconcert. En om vijf voor alle over, Autosportmuseum, wordt daarover, hebben ze een programma een stukje over. Tien uur veertig, dat gaat over politiek, dat is dan wat minder... En elf uur, tien over elf, wethouder Gerard Kuipers van D66. Nou ja, die hebben we ook al gehad. En dan hebben we elf uur veertig. Dan hebben we onder voorbehoud. dat weten ze nog niet. Presentatie is in, in handen van Irene de Jager. Nou, die weet eigenlijk alles over het nieuwjaarsconcert. Want die presenteert het altijd. En Pieter Joustra. En de eindredactie is weer bij Gerdy Rutte. En ja, zoals ik al zei, het nieuwjaarsconcert. Het, het mannenkoor, wat ik begrepen heb. En, en wij mogen daar acten present geven, dus... Ja. En het is gratis. Eh, begin, in de half uur voor de tijd is de kerk geopend. Om twee uur. En de intree is gratis. En het is de room katholieke Agatha-kerk. Grote Croch 45. Nou, die weet iedereen wel. Ja, die weten Toch? ze wel te vinden. Ja, dat denk ik wel. En anders gaan ze gewoon op de herrie van de zingen. af. Dat is altijd goed. Met de mededeling dat uh, wij of heel vroeg of heel laat, laat zijn met uh, kerst. Volgens de leader, <laughs> gaan wij gewoon lekker door met Rod Stewart. Ja. Maggie May. Oh, uh -huh. Ik heb, een, een, denk ik, een hele mooie uitgezocht. En dat is eigenlijk... ja Eigenlijk wordt het misschien een beetje bij Rood terecht, vanmorgen. Maar het is een, een, een liedje uit de een, musical Evita. Het originele studioversie werd gezongen door Julie Covington. En de, music, de musical versie door Aline Page. Maar volgens mij heeft Madonna hem ook nog volgens mij, op de film gezongen. Ja, klopt. Ja, ja. In de versie van Julie Covington werd het een nummer 1 wereldhit... En het lied werd gezongen vanuit de belevenis van Evita Perron. Ze vraagt het Argentijnse volk om begrip voor haar populaire status. Ze heeft nooit gevraagd om roem en geld. Maar ziet wel in dat het voor het Argentijnse volk lijkt... alsof ze uitsluitend geeft om roem en rijkdom. Zij gaan luisteren naar Don't Cry For Me Argentina... dat is Huil Niet Voor Mij Argentinië, door uh, Judy Covington. Stay! your distance I love you and hope you love me. Zet nu zijn opera stem op. Ja, sorry. Gelukkig met de, <laughs> met de, microfoon, mic dicht. Met de microfoon dicht. Ja. Maar ik goed, dat betekent wel dat ik hier zit te lijden. Ja. Dus dat ik hem gewoon wegdraai. Ja, ik, ik zong Hou uh, niet door mij zijn antwoord. Maar dat ja. was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. <laughs> nee, nou ja, zelfs als het wel de bedoeling was. Ja. Dan, ja. ja. Er zijn ja. mensen, Hans. Hm? Ja. En dan ben ik er één van. Ja. Ja. Ja. En uh, misschien dat het <laughs> een leuk is. We hebben weer een kerstboomverbranding. <laughs> ja, dat ik denk. <laughs> ik denk, ja, dat is een leuke aansluiting. Op 10 ja. januari, om half acht avonds, gaan we denk, alle kerstbomen verbranden. Goed zo. Ja. ja. En uh, op het strand ter hoogte van het Schuitengat. En dat is de doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting het strand. Ja. Kerstbomen kunnen 10 januari ingeleverd worden tussen 1 en 4. En bij de remise aan de Kameling Onnenstraat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 Ja. ja, de vorige keer werd de flats wat uitgerookt. Ja, dat is minder. Hè? Ja. ja, dat kan gebeuren. hè. Daar kun je gewoon niks aan doen. Er kan van alles gebeuren, Hans. Ja, ja, dat, ja. ja. Dat, dat heet leven. Ja. En later leven. Ja, dat ligt eraan hoe dicht je bij het vuur gaat staan. Ja, dat is waar. Dat is maar lekker, man. Angel of Harlem. You too. De Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is FM. Ja, dat zijn wij Hans. Ja, ik denk altijd als deze begin dat ik het weer moet gaan vertellen. Maar nee, dat is nog niet. <laughs> maar uh, ik, ik heb wel een hele leuke gevonden op Facebook. Hans, Fe Hans, ja. Hans. Ja. Zo, ga verder. Klaar. Uh, ik, ik heb wel een, op Facebook vanmorgen, uh, uh, mijn vrouw die maakte er attent op. En die zegt, 19 januari is er een pyjama-filmavond in het pluspunt. Nou, wie kan zoiets bedenken om zoiets te organiseren? Roy van Buringen? Ja, precies. Van 7 tot 9. En de entree, nou, dat is 1,50. En als je daar wat wil drinken, kost het maar 50 cent. En dan wordt er een film gedraaid in je pyjama. En de film dat heet, en dat lijkt me ook een hele leuke film... Meeskees op Kamp. De locatie is Pluspunt, Zandvoort, Vlemingstraat nummer 55. En ik zal u het telefoonnummer van Roy van Buringen geven. Dat is 06-194-27-070. Ja, je hebt er ook een, een schunnige versie van, hè, van die film. Ja. Het meest wordt gekeest op kamp. Wat? Ja, nog zal ik het herhalen voor je, Hans. Ja, noem maar. Het meest wordt gekeest op een kamp. <laughs> Spread your wings, queen. Ja. Doe hier heel <laughs> veel mensen in de mij, mee, denk ik. Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik het lees, dan uh, wordt het geen weer. <laughs> ja, nou, daar komt hij dan. In het noorden, daar scheen misschien nog wel eventjes de zon. Verder was het bewolkt, maar er was een heel veel botregen. In de avond gaat het harder regenen en de wind draait naar het zuiden... en neemt tijdelijk flink af. Later op de dag gaat het weer flink waaien, dus het waait nu. Bij zee even hard, kracht 7. Het wordt... 8 tot 12 graden, dus een graad of 10. En vrijdag is er wat zon <laughs> en, en een bui bij 8 graden. In het weekend draait de wind naar het noordoosten en wordt het kouder. Zaterdag is het wat vaker bewolkt, met soms regen. Zondag breekt de zon door, ik hoop het niet te hard, want anders ga ik het een stuk op mijn hoofd. En het wordt dan 4 graden. Nou. Ja, ik... Uh... Ja, ik, ben, ik vind het zo goed dat jij heel snel die gemeenschappelijke noemer uh, kan doen. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar maar um, je moet er wat van maken hè? in deze winter, in deze donkere dagen. Ja. Maar niet voor kerst. Nee, na ja, kerst. Het is altijd voor kerst. Ja, ja hoe je het ook bekijkt. Ja, inderdaad. Ja, ja. Je hebt weer gelijk. Ja, en het is ook altijd na kerst. Ook. Hoe, dus, je, het, hoe je het ook ja, gaat bekijken. Precies. Altijd. Ja, dus, ja, nou goed. Ja, ja. Um, ik, ik begin niet over het feest. Nou ja. ja. Want, uh, Get lucky, Dave Punk and Pharrell Williams. Yeah. Ooh. Like the legend of the Phoenix huh. all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, uh, the force and the beginning. All night to get lucky. Zou hij nou in het casino zitten of bedoelt hij wat anders? Ik hoop het voor hem. Wat, dat hij in het casino zit. Ja, toch? Ja, dat weet ik niet. Nou, lucky. Ja, dan heb je geluk, not... toch? Nee hoor, de aanwezigheid in een casino is niet een garantie voor geluk, Hans. Nee, daar heb je gelijk in. Nou, weer gelijk. Ja, oh man. Jongen, wat gaan we het jaar goed oh, in. Hè? Ik heb je al wel heel wel. wat keren gelijk gegeven ja. vandaag. Ja, ja, jongen, jonge. Meester van de tijd vorig jaar was je gewoon dwars. Ja. Nu zeg je gewoon. Nee, nee, is. nee. Ik ben in het begin altijd een beetje meegaan. Oh, je bent meegaan. <laughs> maar in het begin hoor. En, weet jij niet, dat ook kan ze er uh, gebruik van maken. Nou, ik hoop het niet. Ja. <laughs> hey, ik wil ik toch wel iets, iets leuks vertellen nog. Ja, dat is. Uh, onze onze ex-collega hier bij Van ZFM. Andor Sandbergen die is ontzettend verrast tijdens zijn werk... door Vriendenloterij en Metakids. Een stichting die zich inzet voor kinderen met een metabole ziekte. Hij kreeg een cheque voor een verzorgd avondje uit aangeboden... maar het allermooiste cadeau was toch... dat hij achter de coulissen bij het Top 2000 Café mocht kijken. De fanatieke fan van de Top 2000 was dit wel zijn allergrootste wens die uitkwam. Als actieve vrijwilliger bij Metakids en vader van een dochter... Met de metabole ziekte was deze verrassing voor hem een schot in de roos. Nou, hoe positief kan je het jaar beginnen? Precies, en het zijn van harte rund. Zo is dat. toch? Hey, Wij gaan, gaan door met een echte gouden ouwe. Jacky Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher. Oh. Nog een motor aan was, man. Ja, dat was goed, hè? Ja, lekker. Ja, dat was een echte muziek. Hé, hey, um, um, voordat we verder gaan. Ja. 106.99 okay, Nee, dat zijn wij. Dan, ja. ja, ja, ja. En we de, de, denken allemaal dat het rustig verlopen is in, in Zandvoort, de jaarwisseling. Maar dat valt toch een beetje tegen. Want de gemeente die is toch wel een beetje. Ja, die heeft een flinke schadepost opgelopen. En um, dat komt door uh, forse schade aan vuilnisbakken en een parkeerzuil. Zes zogeheten stradabakken, die kosten per stuk 200 euro. Die hebben het niet overleefd. Maar de grootste schadepost voor de gemeente was echter een vernielde parkeerzuil. Dit kost kostte schatting ongeveer 8.000 euro opgeteld. Dus een schade van 12.000 euro. Dit ondanks dat er preventieve maatregelen waren genomen... door bakken weg te halen en de bovengrondse containers af te sluiten. Ik snap nooit wat er voor zin heb om dingen te vernielen. Begrijpt er niets van? Um, voor een deel. Maar goed, uh, ik, ik gooi vroeger ook altijd uh, dingen in de paaldensbak en in een putje. En... Ja, ja, ja. Dat zie ik dus, jou ook. Uh, Moet ik eerlijk zeggen? Dan zie ik jou ook wel aan hoor. Uh, ik ook van jou, Hans. <laughs> Dank je. En we gaan door. <laughs> nee, maar het is het is zonde gewoon. Het is zonde geld. Ja. Weet je wat ook zonde is? Ja. Bouter op je kont spinnen en zelfbrood yeah. <laughs> Dat is een biscoopprogramma van Circus Sandvoort. En dat duurt tot 10 januari. En dan hebben we Ferdinand in het Nederlands dagelijks om half 2. Perrington 2 ook in het Nederlands. En dat is om half 4. Dagelijks. Huisvrouwen bestaan niet, het is vrijdag en zaterdag om 7 uur. Huisvrouwen bestaan niet, die komen nog een keertje langs. Donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En Murder on the Orient Express, vrijdag, zaterdag om half 10. Een Oude Liefde, dinsdag 9 januari, oh dat is een mooie, om half twee. En Love is Thinking That you Done Water, op woensdag 10 januari. En dat is om half acht. En de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En de locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje vijf. Nou, ik zou de, zeggen, ga met die banaan. Ja, zeker. Weg met net, Netflix ja. in Videoland. Go naar de bios. Zo is dat. Is that <laughs> sign of the times. Think the the, the Star, Or Star. sorry. But nothing is new. that you don't really care. Tijd weer, ZFM. Ja, Hans. Ja, ik denk er komt een weerbericht weer aan. Het weerbericht? Ja, ik nee. denk elke keer dat ik dit ding worden een weerbericht komen. Ik heb de, de gemeente Bali, die is maandag later open. Komende maandag, 8 januari, is de gemeente later bereikbaar... vanwege een nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers. De centrale Bali gaat dan pas om half elf weer open... in plaats van om negen uur. Ook is de gemeente vanaf... Pas vanaf dat tijdstip weer bereikbaar bij de telefoon. Nou, het is toch maar even dat je er rekening mee houdt. Ja, je ben... zal ze maar bellen en ze nemen de telefoon niet op. Dan denk je, waarom nemen ze de telefoon nou niet op? Nou, dan zeg je allemaal oh. zelf. Ik denk dat er een nieuwjaarsreception dan? Ja, ze zeggen. Ja, maar <laughs> ja, maar we kunnen. Champagne. Champagne. Ja. En burgemeester zeggen, ja. Ja, zoals de... ik. Ja, ja, de burgemeester. Ja. Burgemeester oh, ja. in de weerhouder, uh, <laughs> panje. Mijn <when> smoky sings. <laughs> Het is, ABC. Wat heb je zitten drinken dan? <laughs> Just to hold your tight he sees it right, makes it out of sight. And A rich and Over Smoky Robinson, hè? die snap je wel. Ja, smoking, ja. ja niet smoking. Smoky. Nee, smoky. Smoking is. Uh... Dat is wat anders. Dat, ja, doe je aan. dat doen ze zo meteen bij de kerstboomverbranding. Smoking. smoking. Smoking. Ja, maar je hebt ook nog een andere smoking: dat is ja. kleding. Ga weg. Ja, maak... echt, echt wel? Jo. Ja, zeker weten. Maakt me gek. Ja, zeker. Ja, oh. <laughs> nou. Echt. Ja. Nou. Um, pluspunt: je hebt een, een digitaal spreekuur. Het is alleen jammer dat het al geweest is, maar het is volgende maand weer. Het is namelijk elke dinsdag van de maand... dan kan je een digitaal spreekuur. Het is een open inloop, dus iedereen kan komen. En het is voor alle digitale vragen over een laptop, tablet of een smartphone... vrijwilligers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En zoals ik al zei, iedere dinsdag van de maand en de entree is gratis. En het is meer cursussen eventueel, of workshop, of informatie, of aanmelden... www.plus.standvoort.nl ja. Een dus open inloop. Een open, je mag dat, er gewoon dat, inlopen. Dat, dat zou dan inhouden dat je ook een dichte inloop hebt. Die heb je ook, maar dan dus moet je van tevoren... Elke keer dat je... Er... Oh, er was geen open inloop. Nee, er was een dichte inloop. <laughs> nee, ja. maar dan moet je gewoon elke keer moet je, uh, dan moet je bellen dat je komt. Dat is een gesloten inloop. Gesloten inloop. Ja, want dan doen ze de deur voor je open. Oké. Okay. Nou. En we gaan weer door. <laughs> It's Nikki full throttle, it's oh, oh Swimming in the grotto, we winning in the lotto We dipping in a powder blue flow, so Getting so good, it's dripping I don't want get a ride in that engine that could go Batman robbing it, bang bang cocking it Queen Nikki dominant, prominent It's me, Jesse, and Ari If they test me, they sorry Ride is up like a Harley Then pull off in this Ferrari If he hanging, we banging Phone ringing, he slanging It ain't karaoke night But get the mic, cause I'm singing On G, to the A, to the N, to the G On B to the A, to the N, to the G Hey Bang, bang. Jesse J en Ariane Grande, onder andere. Dat is een gillen behoorlijk, vind je niet? Ja, bang, bang. Dat, uh, tegenwoordig vinden ze dat mooi, hè? Ja, ik weet niet hoe dat Hoe, komt. Uh, hoe harder en hoe... Ja. Nou, ja nee, ik zeg, het gaat meer ik... om het volume dat ja. je kunt zingen dan om de, de ja, ik, vind, ik vind dat, moeilijk jammer. eerlijk zeggen, moet ik dat heel erg jammer. Ja. En dat komt waarschijnlijk toch door al die spelletjes op de televisie... die ze allemaal doen, van de beste... Zanger van Nederland en weet ik veel hoe die, die dingen allemaal ja, heten. Nou, ook dan ook. lopen ze al lekker met de gillen. En, uh, ik vind dat afschuwelijk. Ik kan het niet mooi vinden. Nou nee. Nee. Ja, ja, goed. Uh, uh, hele volkstammen zijn het er nou niet mee eens. Ja, man. dat dus, weet ik, maar dat mag. Dat oh, mag. Mocht het niet, dan ja, zijn er is nog het. hele volkstammen. Zo in. is dat. En wij ja. zijn het lekker wel met elkaar oh, eens. Oh. Toch? Echt waar? Ja, wel. Is ook voor het ik eerst. heb geen idee waar het over gaat. <laughs> maar... Uh, <laughs> Ja, we zijn er weer doorheen. We zijn er weer doorheen. Ja. En uh, we gaan uh, er lekker uit met een Nederlandse artiest. We zijn er morgen weer. Ja, we zijn er morgen ook weer. Ja, nou, zeker dus, ja, weer. Ja, ja, ja, ja, Om uh, vijf uur, hè, als ja. ik het goed weet. Ah, nog. Absoluut. Ja, ja We gaan nu, doen? Uh, een stukje Jimmy draaien. Wie gaan we draaien? Jimmy. Van Jimmy. Oh, die, op zijn fiets. Ja. ja. Oh. En dan zo meteen natuurlijk ook de eindtune. Uiteraard. Uiteraard.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 Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Hocken met het NOS Journaal. Als de staking van vandaag in het streekvervoer niet leidt tot concrete toezeggingen van de werkgevers... leggen chauffeurs dinsdag 16 januari opnieuw het werk neer. Een nieuwe staking zal regionaal zijn en niet landelijk zoals vandaag, zegt vakbond FNV. De werkgevers in het streekvervoer zeiden vandaag in gesprek te willen met de vakbonden over een goede cao...